Het ritme van ZFM, via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9, straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 4 uur. Dit is Onderduiven Nederwit met het NOS Journaal. De prijs van LPG is gestegen naar het hoogste niveau ooit. Aan de pomp moet vanaf vandaag voor een liter gas 75 cent worden betaald. Daarmee is de prijs in ruim 8 jaar verdubbeld. De prijs van LPG ligt nog altijd een stuk lager dan die van benzine... maar toch neemt het gebruik van LPG af. Dat komt volgens de consumentenorganisatie United Consumers... doordat de auto's die op diesel of benzine rijden steeds zuiniger worden. Met de huidige belastingvoordelen komt een dieselauto soms voordeliger uit... dan een auto op gas, zegt United Consumers. De nieuwe uitbarsting van de vulkaan Merapi op het Indonesische eiland Java... heeft dan bijna 80 mensen het leven gekost... Het totale dodental is daarmee op 122 gekomen. De vulkaan werd vorige week weer actief en blijft gas en lava uitspuwen. De uitbarsting van vandaag was volgens vulkanologen de heftigste sinds 1870. Het gevaarige gebied rond de Merapi is uitgebreid tot 20 kilometer rond de krater. Het leger is ingeschakeld bij de reddingsoperaties. In de nabijheid van de vulkaan leven tienduizenden mensen in dorpen. De Rijksrecherche vindt dat er meer onderzoek gedaan moet worden naar corruptie onder ambtenaren. Uit onderzoeken die al zijn gedaan, blijkt dat het omkopen van ambtenaren in Nederland weinig voorkomt. Maar op basis van een vergelijking met corruptie in het buitenland... vermoedt de Rijksrecherche dat de bekende gevallen maar het topje van de ijsberg zijn. In Australië is een stuk van een stenen bijl gevonden die meer dan 35.000 jaar geleden is gemaakt. De nieuwe ontdekking lijkt in tegenspraak met de aanname dat de bijl zijn oorsprong in Europa vond... Eerdere vondsten uit Europa dateren van 30.000 jaar geleden. De resten werden gevonden in Arnhem-land, op heilig grond van de aboriginals, de oorspronkelijke bewoners van Australië. Dan het weer verspreidt over het hele land wat regen. Vanavond en vannacht overal veel neerslag. Morgen vanuit het noordwesten eerst opklaringen, maar later weer enkele buien. Met 11 graden wordt het dan een stuk frisser dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.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 Watching your dress as you turn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 Is van Robbie Williams en Gary Barrow. En hij heet A Shane. En volgens mij is dit een uh, pain van Sinterklaas al wat uh, langzaamaan uh, binnenkomt uh, wandelen. Wel, er's three versions of this story: mine en juz en de truth. En we can put it down to circumstance our childhood child dan you.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 Shame we never listen. I told you through the tears. The shame we made.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 night.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 What will I learn, didn't give her all my love I guess now I got my payback Now I'm in the club thinking all about my baby Hey, she was so easy to love But wait, I guess that love wasn't enough I'm going through it every time that I'm alone And now I'm missing, wishing she'd pick up the phone But she made the decision that she wanted to move on Cause I was wrong, and now I'm thinking about Somebody put your hands up and let it go and you wish you could give them everything. everything. Say yes. so if you ever love somebody, put your hands up. If you ever love somebody, put your hands up and let it go and you wish you could give them everything.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 Zaterdagavond, zondagnacht, is het uh, weer overwegend bewolkt en vallen er dan stevige buien. Windwijd uit oost tot noordoost, zwak tot matig van kracht, temperatuur uh, daalt naar een graad of 3. Zondag heeft de bewolking ook weer de overhand en vallen de buien. Windwijd uit noordoosten, overwegend matig van kracht, temperatuur wordt niet hoger dan 9 graden. En ook maandag is het uh, overwegend bewolkt en vooral in de middag en avond valt er dan weer enige tijd regen.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 ...heb ik het over de enige echte top 40. Daar deze week maar liefst zes nieuwe binnenkomers. You're Alone van Mets Langer komt binnen op 39. Natural High van Direct op 37. Night is Young, Nelly Vitaro op 35. Tim Burke met iTrack op 32. Firework van Katy Perry komt binnen, binnen op nummer 30. De 27 is er voor Kane en Nielsen Langer, de High Places... Kijken we even naar de top 10 van de Nederlandse top 40. Shiloh Green Fuck You verdubbelt zijn positie. Van 5 zakte hij naar 10. namelijk. Elisa Doolittle, Pack Up zakt van 8 naar 9. Van 18 naar 8 in de tweede week. De Far East Movements like a G6. Florida Davi Ketta Club Can Handle Me zakt van 3 naar 7. Op 6 blijft staan Usher Pitbull, DJ Cadets Falling In Love. En Rihanna The Only girl in the World stijgt van 7 naar 5. Mohammed Bumpy Ride zakt van 2 naar 4. Tyre Cruise Dynamite van 4 naar 3.